Het, het is de afgelopen 20 jaar moeilijker geworden om drinkwater te maken van water uit de Rijn. Maar de kwaliteit is nog steeds in orde, dat zeggen de drinkwaterbedrijven. Dat het meer moeite kost om er drinkwater van te maken, komt vooral door medicijnresten en afval uit de chemische industrie. Vandaag komen de vijf landen waar de Rijn doorheen stroomt in Amsterdam bij elkaar om nieuwe afspraken te maken. Het debat in de Tweede Kamer over het EU-handelsakkoord met Canada gaat vanochtend verder met de reactie van het kabinet. Om het verdrag door de Tweede Kamer te krijgen... is de steun van de ChristenUnie cruciaal. Deze regeringspartij heeft het kabinet om aanvullende garanties gevraagd... over onder meer Europese voedselveiligheid. De kosten om woningen te vergroenen vallen hoger uit dan geraamd. En dat komt door een rekenfout van het Planbureau voor de Leefomgeving, meldt het AD. In het klimaatakkoord is onder meer afgesproken... dat zo'n anderhalf miljoen huishoudens van het gas afgaan. Nu blijkt dat niet alle kostenposten waren meegenomen... Zo had het planbureau voor de leefomgeving geen rekening gehouden... met de extra kosten die aannemers in rekening brengen bij een verbouwing. Ook rentepercentages zijn niet goed ingeschat, schrijft het AD. De Chinese Communistische Partij heeft vanwege de crisis rond het coronavirus... twee hoge functionarissen vervangen in de provincie Hubei, het epicentrum van de uitbraak. Het gaat om de partijsecretaris daar en de partijchef van Wuhan. Door andere criteria van de autoriteiten in Hubei is het aantal slachtoffers van het coronavirus flink naar boven bijgesteld. In heel China zijn nu door het coronavirus zeker 1350 mensen overleden en zo'n 60.000 mensen besmet. Ajax en NAC hebben de halve finales van de KVB-beker bereikt. Ajax won uit met 3-0 van Vitesse en eerste divisionist NAC stunte gisteravond door AZ in Alkmaar met 3-1 te verslaan. Het weer eerst kiel en nat, met in het oosten en noorden kansen voor natte sneeuw. Vanmiddag vaker droog, met in Groningen 3 graden, in het zuiden 7 tot 9 graden. Morgen droog, in het weekend weer regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Het Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bijna 100 kilometer file. Het is een drukke ochtendspit zoals gebruikelijk op donderdag. De files met de meeste vertraging staan op de N205 Haarlem richting nieuw Tussen Heemstede en de aansluiting met de A9 een half uur op onthoud. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Alphen aan de Rijn en Lijnmuiden drie kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Onten. Goedemorgen, ja natuurlijk, Onten. natuurlijk. Ik Onten. begrijp het. Onten. Het is bijna vijf over acht hier bij ZFM. Goedemorgen allemaal. Weer een nieuwe week. Althans voor mij. En uh, dat is de week van uh, De Storm Chiara Was milp in Zandvoort En Dennis komt eraan Maar wij zijn niet zo ongelukken. Heb je wel eens van goede ogen hoor. Zo vroeg in de morgen ZFM. -me mucho, dulce amor mio, que siempre ZFM adorar. Io con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento acá, quando se quiere. Con tus besos y tus caricias mis sufrimientos acallaré. Sí, mi cielo tan separado Wel nodig, want het is een beetje nattig vandaag hier bij ZFM. Goedemorgen allemaal, het, uh, de week van uh, 30 jaar ZFM was afgelopen zondag en uh, was hier in de studio een uh, heel erg leuk programma met uh, Rob Harms, de vrijwilliger van het Eerste Uur, 30 jaar geleden is hij begonnen met een... Uh, met een, uh, met, ja, met een microfoon en een antenne als radiopiraat. En dat heeft hij helemaal volgehouden tot aan de dag van vandaag. En we weten wat uh, ZFM betekent voor Zandvoort en voor de omgeving. Dus uh, wat dat betreft, uh, hulde erop hulde, hulde, hulde. Altijd leuk. En we hebben natuurlijk de lekkerste muziek hier. Gelukkig nou, en stier. Oh, perfect.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 Perfect zet even hem geweest Als je hem al of negen het werk moet zijn, moet je even opschieten. Even een klein beetje gas erop uh, Even je paraplu mee of een pet op. Het Is een beetje nattig. De beste muziek hierbij, zetf In dit geval is de muziek uitgekozen door Kort Draaier. U kent hem, u kent hem. Uh, feestganger nummer 1. Vandaar deze mooie muziek. Hier is de varis. And heaven must be missing an angel. We zetten hem. Goedemorgen allemaal. Op je koffie erbij? Mmm, een feest. Nou jongens, ga eens aan je werk. En zing. Nou, het is maar weet, beter. <laughs> Goedemorgen, korte vracht hier bij ZFM. Live in de studio. We zijn er hoor, we zijn er. Samen met Earthwind of Fire. Hier is de Boogie Wonderland bij ZFM. Oeh. Kom dames, een voetjes van de vloer. Je kan het. Zingen hoor, zingen, zingen, geblazen. Ja, zing maar even, mee. Goedemorgen, dames en heren. Ben je net wakker? Nou, dan heb je een goede dag gekozen. <laughs> en uh, wat denk je, gisteren is uh, de nieuwe auto van, uh, van Max Verstappen onthuld. is niet zoveel veranderd in uiterlijk, maar uh, hopelijk wel uh, wat sneller geworden. En uh, ja, dat uh, duurt nog uh, 31 dagen voordat de kramp begint. Dus nog één hele maand. En dan zijn we weer zover. En 80 dagen duurt het voordat uh, de in oport uh, van start gaat, dames en heren. En uh, nou, dat belooft dat hoor. Dat belooft dat. Oh, dat wordt een feest. De dienstregeling van NS. in Het weekend is rolde. Helemaal aangebracht. Hier is Andrew Gold. En And how can this be love? Oh, Nino oh, How can this be love if it makes us cry? I thought love was everything. De regelmatig terug te horen. Omdat hij zo leuk zingt. En zulke leuke liedjes heeft gemaakt. Ja, dat zeg ik. Heb ik een? Absoluut vijf voor half negen dames en heren. Hier is O'Brien. Love Light. van dit vrolijke liedje. Dat je maar een beetje wakker wordt. Hier om half negen. Op ZFM. De allerbeste muziek. En de leukste informatie die je nodig hebt. Om de dag door te komen, dames en heren. Hier in Zandvoort allemaal. Dominique. Piek. Three Nights. Het is tegenwoordig. Uh, als je een plaat maakt, moet je altijd met iemand anders doen, hè? Dit is 3 Nights samen so met Colin J. en de Edit en Dominique Fake. Dat je het weet. En dan is het een beetje zoeken. Denk ik. Het is een drukke donderdagavondspits. pit zeg ik. 141 files. 693 kilometer file. Dames en heren. Hou het in de gaten als je weggaat. is Johnny Camp. En Just Cafe. Ja, ja, ja, ja. Ik ben het er wel mee eens moeten een beetje zwingen. Hey? Goed even oh yeah mee. Zo werkt dat dames en heren. Ja, dat is, uh, dat is allemaal wat. De Big Walk, de grootste hondenwandeling. Die, uh, die gaat uh, van start 2,5 kilometer met je hond. En, uh, ik zit even te kijken wanneer dat is. Anita Witsier loopt ook mee. Dat is lekker. Ik kom zo wel even terug wanneer dat nou precies is. Dat staat er niet bij. Je moet even kijken op de website van ZG. Hey, little girl, comb your hair, fix your make-up. Soon he will open the door. And he will miss. Don't think because there's a ring on your finger. You needn't try anymore. For why should all...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 Turn dim all the lights for the wine start the music time to get ready for love Dit is de ultimate grooner Lee Williams and Wives and Lovers prachtige plaat Time to get ready for love Ja ja Denk dan niet licht over Wacht dat wacht en ook zo gevoelig, dat ze bijna voor een dag voor Valentijnsdag, want het is het morgen. Hou even in de gaten, dat je even een bloemetje koopt Rens bij de HEMA. Every time I see your face, there's a cloud ahead over you, in such a beautiful way, there's a poetry to your solitude, Het is dus, uh, bijna kwart voor negen hier op ZFM. En uh, ik heb wat uh, nieuws over wat je allemaal kan doen uh, komende week. Dat is uh, de 16e. Dat is uh, vrijdag van, van het weekend. Uh, de klassieke concert in de uh, protestantse kerk om half twee. En het uh, sport het stuif, uh, sporten in stuif, het balsporten... ...om 1 tot 3 op de 20 twintigste. En dat is uh, de Corvus voor het En dan de standpunt voor het Lightwalk. Schijnt helemaal leuk te zijn. De 22 e Moet je proberen. Om 5 uur begint het, want dan wordt het donker. Daarom heet het Lightwalk. Slim, slim, slim. David Guetta. Guetta, moet jij zeggen. When love takes over. Ja, dan heb je de pop en dansen. Alles van... Het is het Getta, Love take over. Goedemorgen, dames en heren. Het is bijna tien voor negen. Het eerste uur zit er bijna op. Goedemorgen. Luister naar GM Nogmaat ah, TV. Leuk om te horen, joh. Wij zetten hem in de morgen. Dat je het weet, allemaal. Heel belangrijk. Schrijf maar in je agenda, elke dinsdag en donderdag. Huppakee, en er is er weer een. Weer zo'n kanje. Van Koor. De kanjers van Koor, komen maar door. Beetje regen buiten. Maar ja, dat kan de pret niet drukken. What can I say? Hier is Boss keks. 3 a.m. is me again. You wouldn't know. Things would have to end this way. I did my best. The perfect guest When we go.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 Kijk, ik denk 1977 uit mijn hoofd. Ja, ja, ja, ik denk daar niet licht over. 1977, kan zomaar. Ik ga het zo even nakijken. Ik weet niet of het belangrijk is hoor. Hey, de pretenders. Wat voor dat?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 De Pretenders bij ZFM en Back on the Chain Gang. En dat allemaal op 13 februari 2020, dames en heren alweer. Tijd voor. Vliegt, je lol. En uh, als je wilt deelnemen uh, uh, aan de omloop van Zandvoort... daar kan, daar kan, en dat is, uh, even kijken, dat is in maart. Wanneer van maart? Ach, dat staat er weer niet bij, jongens. Oh, wat is oh, zo jammer, jammer, jammer. Even kijken hoor, 29 maart 2020. De achtste editie van de omloopklassieker, de omloop van Zandvoort. En de start is op de Bitstraat, op het circuit... En dan kan je even op, de, op het nieuwe circuit met je fietsen. Nou, dat is, wel, dat is wel een kick hoor. Ik denk dat ik ga doen. Heb je wel eens van Bibi gehoord? <coughs> Welke Bibi? Bibi kick. Ik denk dat het de laatste is voor het uh, nieuws en het weer. van uh, 9 uur. Hier. Hier. bij ZFM. is The Thrill is Gone. Bibi, zeg het eens.